Het is 11 uur, Martijn Heerhuis met het NOS-journaal. Justitie heeft tot nu toe bijna zes ton teruggevorderd... in een rechtszaak over toeslagenfraude, Zijven is opgesteld in de Tweede Kamer. De brief staat op de site van RTL Nieuws. De vioolte heeft bij het OM 280 zaken aangemeld... waarbij 369 verdachten betrokken zijn. In 26 zaken is beslag gelegd op het vermogen van fraudeurs... maar is het geld nog niet teruggevorderd. In vijf gevallen is dat wel gebeurd. Het gaat om 5 miljoen euro... De rechter heeft in die zaken nog geen uitspraak gedaan. Kleinere accountantskantoren zijn vaak niet goed genoeg in wettelijke controles. Daarom zijn ingrijpende maatregelen nodig, zegt de financiële toezichthouder AFM, na onderzoek bij 30 accountantskantoren. Bij 24 van die 30 onderzochte kantoren werden zulke ernstige fouten ontdekt dat de kwaliteit van de wettelijke controles onvoldoende was. Slecht presterende kantoren die niet met een goed actieplan komen, raken mogelijk hun vergunning kwijt. In Zweden is een Nederlandse man verdronken. Hij wilde samen met anderen hulp bieden aan een Noors schip... dat meedeed aan een tolship race dat in moeilijkheden zat. De Nederlander raakte bij de reddingspoging verstrikt in het touwen van de Noorse boot... en werd mee naar beneden getrokken toen dat schip zonk. Microsoft heeft de Amerikaanse geheime dienst NRC geholpen... bij het lezen van e-mails van Hotmail en Outlook.com. terwijl de Britse krant The Guardian op basis van informatie van klokkenluider Edward Snowden. De krant heeft via hem geheime documenten van de NRC in handen. Zou het blijken dat die geheime dienst dankzij Microsoft... automatisch bij vele miljarden e-mails, gesprekken en bestanden kon? Ook de videotje dienst Skype zou de inlichtingendienst... automatisch toegang hebben gegeven. De twee bedrijven zelf ontkennen. Asielzoekers die in hun land vervolgd worden omdat ze homo zijn... moeten in de EU erkend worden als vluchteling. staat in een advies aan het Europees Hof van Justitie. Aanleiding is de asielaanvraag van drie homomannen uit Sierra Leone, Oeganda en Senegal. Ze vroegen asiel aan in Nederland, maar werden niet toegelaten. De Raad van State bekijkt nu of dat terecht was. Die had om het advies gevraagd en meestal wordt dat overgenomen. Zo'n half miljoen mensen op het Nederlandse platteland hebben een slechte internetverbinding. Of helemaal geen internet. Als daar niets aan wordt gedaan, dan trekken ze weg van het platteland. Zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook zo'n 60.000 bedrijven op het platteland kampen met slecht internet. Dat is slecht voor de economie en voor de agrarische sector, zegt een van de onderzoekers in Nieuwsuur. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Nederland verrassend met 0-0 gelijk gespeeld tegen Duitsland. Duitse voetballers wonnen de afgelopen vijf EK's en onlangs versloeg ze Oranje nog met 5-0. In de tweede helft leek het er even op dat Oranje op voorsprong zou komen, maar de Nederlanders kwamen niet tot scoren. Het weer, vannacht steeds meer bewolking en vooral morgenochtend misschien wat motregen. In de loop van de dag ook weer wat zon, bij maximaal 21 graden. En tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is bij het knooppunt Prins Klausplein... een omleiding ingesteld na een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Rewijk en Nieuwebrug 5 kilometer. En Nieuwebrug zijn drie rijstroken dicht.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 Dat was nieuws in het journaal vanavond. Dus is de komkommertijd hierbij officieel aangebroken. Want het is natuurlijk pas echt nieuws wanneer Schiphol een keer niet verbouwt. Goedenavond, welkom bij Het Oog op donderdag. Hij was de langst zittende premier van Europa... en zijn land had sinds 1916 al geen kabinetscrisis meer gekend. Maar horlogegate deed Klaus Juncker nu toch de das om... straks een gesprek met een jong ding uit zijn achterban. En behalve naar Lampedusa had de paus maandag... eigenlijk ook even naar Malta moeten gaan... want het land kan de stroombootvluchtelingen niet meer aan. In Suriname gaat iets het land uit. Goud namelijk. 67% van de totale export bestaat uit goud. En dat is gevaarlijk, zegt het IMF, nu de goudprijs daalt. En drie vrije geven hun commentaar op het stadion dat er nooit zal komen. Allemaal in één oog. Dat begint met nieuws van morgen en vandaag. Donderdag 11 juli. Er is bijna een energieakkoord. De 40 partijen zijn het in hoofdpijn eens geworden over de volgende maatregelen de komende jaren. Er wordt flink geïnvesteerd in windenergie, vooral in windenergie op zee. Alle vijf de oude kolencentrales uit de jaren 80 worden gesloten. En er komen subsidieregelingen voor woningisolatie. En dat laatste gaat u merken in de portemonnee, want je ja, huis isoleren is niet goedkoop. Zonder het energieakkoord zou dit zeker niet lukken want dan uh, kan het financieel niet uit. Al zegt niet iedereen zijn huis te zullen gaan isoleren... omdat de overheid zal bijspringen. Het is mooi meegenomen dat je het, uh, ja, een subsidie krijgt. Ja. Maar wat het belangrijkste is, het comfort van mijn woning. Daar gaat het in eerste instantie om. We hoopten op nog een meevalletje. De detailhandel namelijk wilde dat de BTW-verhoging... van 19 naar 21 procent weer wordt teruggedraaid. Maar minister Kamp heeft daar geen oren naar. Uh, het op orde brengen van uh, de uitgaven hoort dus ook zeker bij de overheid plaats te vinden. En belastingverlagingen, daar is het nu op dit moment niet de tijd voor. En het is ook niet de tijd voor een nieuwe Kuip. Wat al verwacht werd, gebeurde ook. BMW van Rotterdam trok het voorstel voor een nieuw Feyenoordstadion in. Zojuist bereikte mij een, een brief van het college met een voorstel aan de Raad... om het agendapunt vandaag niet te behandelen en het voorstel in te trekken. De meeste supporters zijn blij met het nieuws. Het is gewoon heel duidelijk... Met elkaar, hand in hand, doe je dat niet. Je ziet het, je wint het niet van het legioen. Maar de Feyenoord-directie zit met de gebakken peren. We hebben onze hele ziel en zaligheid hierin gegooid. Uh, we zijn hier 100% van overtuigd. Dat was niet overtuigend genoeg? Blijkbaar niet, want de uitkomst is negatief. En kent u wel dat grapje over die wolf die vorige week werd gevonden bij Luttelgeest? Ja, dat is misschien echt wel een grap, volgens Faunabeheer Nederland. Want de wolf is een schuwdier dat bang is voor mensen... en dus niet opduikt in een redelijk dichtbevolkt gebied. Ja, Dat is een aardig idee. En daar komt nog bij dat het een jong vrouwtje alleen was... terwijl wolven leven in roedels. Dat is zelfs een geweldig idee. En verder had ze een bever in de maag. Krijg nou het heen en weer. Terwijl bevers in de omgeving van Luttelgeest niet voorkomen. Kortom, dit verhaal kunnen we binnenkort naar het Land der Fabelen verwijzen. Dat was nieuws. Mm -hmm. Vandaag op Radio en TV. Mm -hmm. Maar ik denk zomaar dat er nog meer nieuws over de wolf morgen toch in de kranten staat. En het andere is al gelezen door Mariel Hagman. Voor het eerst in jaren gaan de kosten voor de zorg naar beneden. De Telegraaf komt tot die conclusie na een rondgang langs deskundigen. De ziekenhuizen melden dat ze 5% minder omzetten dan vorig jaar. En ook door betere fraudebestrijding worden er miljarden minder uitgegeven aan geneeskunde. In ziekenhuizen is vooral het bezoek aan poliklinieken minder geworden. De huisartsenvereniging denkt dat dat komt doordat speciale polies... zoals de grieppolie onder druk van minister Schippers zijn gesloten. Daarnaast doen huisartsen nu werk dat eerst in het ziekenhuis werd gedaan. Zoals hulp aan mensen met diabetes of de longziekte COPD. De uitvoering van de levenslange gevangenisstraf in Nederland houdt mogelijk geen stand bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In het Nederlands Dagblad komen rechtsgeleerden aan het woord die zich baseren op een uitspraak over levenslange detentie in Groot-Brittannië die het Hof afgelopen week heeft gedaan. Drie Britse gedetineerden spanden een proces aan omdat de mogelijkheid is vervallen dat hun levenslange gevangenisstraf kan worden omgezet in een minder lange straf. In Nederland is sinds 2004 levenslang een gevangenisstraf tot het levenseinde. Maar volgens het Europese Hof moet een levenslange gevangenisstraf kunnen worden ingekort... en moet die uitzicht bieden op vrijlating. Muziek in een kapperszaak of in een sportschool. Ondernemers hebben vaak geen idee hoe de hoogte van het bedrag wordt vastgesteld... dat ze moeten betalen aan auteursrechten. Volgens MKB Nederland komt daar nu verandering in, zo valt te lezen in de Volkskrant. De belangenbehartiging van het midden- en kleinbedrijf is blij met de wetswijziging. Zo komt er een geschillencommissie die klachten over de hoogte van de aanslag behandelt. MKB heeft de hoop dat er nu een einde komt aan het gebrek aan transparantie, onlogische tarieven en een weinig faire onderhandelingspositie voor de ondernemer bij organisaties als Buma en Stemra. Trouw vindt dat de bizarre processen tegen doden de rechteloosheid in Rusland laat zien. Deze week werden twee dode verdachten veroordeeld. De advocaat Magnitsky, die onthulde hoe overheidsdienaren grootschalige fraude hadden gepleegd... Er werd zelf schuldig bevonden aan het ontduiken van de belasting. Daarnaast veroordeelden de rechters een dode vrouw... die een frontale botsing zou hebben veroorzaakt... waarbij de auto van een topman van een oliebedrijf was betrokken. Voor Trouw tonen deze processen aan... dat het voor Russische burgers uiterst moeilijk is om hun recht te halen. Voor critici van de zittende macht is het helemaal onmogelijk. Rechtszaken zijn voor de Russische autoriteiten... altijd al beproefde instrumenten geweest om critici de mond te snoeren. Maar nu zijn rechtszaken kennelijk ook inzetbaar... als de critici al dood zijn, val dus Trouw. Voetballiefhebbers zijn een offensief begonnen tegen allerlei onzinberichten in het transferseizoen. Onder de hashtag TransferJosti, bedacht door een twitteraar die anoniem wil blijven opereren, worden compleet verzonnen berichten de wereld ingestuurd. Spits constateert dat de hashtag steeds vaker wordt gebruikt. Maar deze verzonnen berichten belanden soms wel op de websites van kranten. En dat is een grote kick voor de verspreiders van de onzin. Zo berichtte de Duitse krant Beeld over Adam Maher... die middenvelder van AZ die naar Ajax ging... op basis van een Twitterbericht uit Nederland. Intussen weten we beter. maar Maher is inmiddels lang en breed gepresenteerd als aankoop van PSV. Houd vooral de komende zeven en halve week... de hashtag TransferJosti scherp in de gaten... want zo lang duurt het transferseizoen nog, adviseert Spits. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Hello, Though it seems like we've been friends for years And I'm finishing Jamie Cullen was dat I'm all over it. En aanstaande zaterdag staat hij op het Sea Jazz Festival. De armbandoe-affaire deed hem de das om. Jean-Claude Juncker, de premier van Luxemburg... de langstzittende premier van Europa. Hij zou te weinig toezicht hebben gehouden op de veiligheidsdienst in zijn land. En gisteren bood hij na een roerig debat in het Luxemburgse parlement... zijn ontslag aan en dat van zijn hele kabinet. Rik Goslings, goedenavond. U bent een partijgenoot van Jonker van de Christlich Sociale Volkspartij. Zeg ik dat een beetje ja. op zijn Luxemburgse? Ja, of... Christus ja. Sociale Volkspartij. Ja. Ja, ja. Um, vanavond was er een buitengewone partijvergadering over de kwestie... waar u als uh, partijgenoot bij was. Hoe was het? Het was een enorme sfeer. Uh, hij heeft dus bekendgemaakt dat hij dus als lijsttrekker... bij de verkiezingen weer gaat... Uh, Aanwezig zijn. Aha. Dat is voor ons uh, 100% aangenomen. Iedereen is er echt vol van overtuigd dat hij is de enige persoon is die dit ook inderdaad kan doen. Ja, want uh, dat, dat dingetje met dat horloge, dat was verder helemaal dat geen punt is dat vanavond. Dat zijn, ik bedoel, twintig jaar heb je een land geleid, perfect uh, gedaan, werkelijk wat voor een klein land in Europa. Uh, heeft hij onze naam toch eigenlijk in Europa bekendgemaakt. Ik bedoel, Luxemburg is echt een heel klein land. Yeah. Hij heeft zoveel voor dit land gedaan. En dan begin je over een gesprek wat opgenomen is met een horloge. Is er nog iets belachelijkers wat je kunt opnemen uh, en wat je zo kunt opblazen dat het een staatsaffaire uh, wordt? Het is gewoon belachelijk. Dus, dus ze hebben eigenlijk in die twintig jaar eigenlijk gezocht naar iets waarmee ze een kom wie zijn ze dan? Ze, ja, dat, dat zijn de tegenpartij, vooral uh, zijn eigen uh, coalitie. Oh. Dat zijn de socialisten. Ah. Die hebben dit, dit keer echt een, een nou, toch wel een, een, ik denk een fout gemaakt. En uh, de democratische partij en de groene partij. Ja. Well, u denkt een fout gemaakt, want u denkt dat uh, uh, nou, Jean-Claude nou, Juncker, dus, Juncker dit najaar keihard terug gaat komen? Ik, ik hoop het van harte, ja. ja. Maar, denk, maar denkt u het ook? Ja, ik denk het wel. Ja, ik ben er eigenlijk van overtuigd. In de toekomst kan ik natuurlijk niet kijken. Maar ik heb vanavond al rumoren gehoord dat uh, de tegenpartijen hebben al nu al ruzie van wie is hun lijsttrekker. Ze beginnen al met uh, daar behoorlijk problemen mee te hebben. Dat is een eerste stap. Wij hebben dat niet. Wij zijn staan unaniem achter onze premier. Ja, maar toch nog even, is die, is die hele kwestie? Want goed, het ging dan om een uh, gesprek tussen, tussen hem en het hoofd van de inlichtingendienst... wat ja. opgenomen ze zijn met een uh, met een horloge. Met een horloge. Ja. Maar het gaat natuurlijk om iets meer en, en uh, de, de hele wereld is een beetje in rep en roer over allerlei afluisterschandalen. Het ging erover dat men zei, meneer Jonker heeft gewoon niet goed opgelet wat die inlichtingendienst aan het doen is. Is dat dan voor, voor helemaal niemand in uw partij een, een bron van zorg? Nou kijk, het is natuurlijk zo, je hebt een, een, een inlichtingendienst met 60 mensen. Mm -hmm. Daarbij zaten vier mensen die dus niet, nou laat maar zeggen, een beetje James Bond-achtig uh, gespeeld hebben. Mm -hmm. um, kun, gaat, gaat u als premier elke ochtend in de kantoren zitten en zeggen van, heeft iedereen zijn werk gedaan en dergelijke? Die mensen worden goed betaald. Je gaat ervan uit dat je... De mensen die je aangenomen hebt en die dus werken voor jou, ook hun werk goed doen. Stel je voor dat je als minister op elke afdeling moet gaan controleren of ze hun werk doen. Nee, maar het is wel zijn verantwoordelijkheid. Ja, het is natuurlijk, maar de andere ministers hebben ook verantwoordelijkheden die niet altijd even opgevolgd worden. Ja. Ja. Ik bedoel, er is altijd wel wat te vinden. En er was maar... in de zaal vanavond ook helemaal niemand die daar nog iets over te vragen had. Heeft hij het überhaupt nog nee, uitgelegd? Helemaal niet. Is hij helemaal, helemaal niet aan de orde geweest? Nee, helemaal niet. Oh. Dit zijn zulke belachelijke kleinigheden in een land. waar je met in, in deze tijd. heb je toch wel andere zorgen, zou ik zeggen? Ja. ja. Dan een opname, een, een, een, een, een opname die met een holoog. en die in 2004 is gebeurd. Het is dus niet nu. Het is in 2004 gebeurd. Nee. Ja. Het is eigenlijk allemaal uh, totaal verleden. Ja. Hebt u, hemzelf, hebt, u... Op te spelen. hebt u hem zelf vanavond nog kunnen spreken? Ja, ik heb hem nog even kunnen spreken. Ja. ja. En? en ik heb hem inderdaad gezegd. <laughs> bedoel, wat zei absoluut. u? Wat zei hij? Ja. <laughs> nou ja, uh, gewoon, hij is enorm uh, blij dat hij nu gezien heeft ook dat iedereen totaal 100% achter hem staat. En uh, dat we er eigenlijk nou ja, helemaal voor gaan om de volgende verkiezingen te winnen. Ja, dus uh, uh, we hebben nog niet het laatste van Jean-Claude Juncker gehoord. Oh, en, hij nee. gaat, en hij gaat ook niet, zoals de geruchten waren, voor een hoge Europese positie. Hij gaat gewoon nee, weer voor absoluut, Luxemburg. Dus hij blijft bij zijn land en hij gaat als ons leest trekken. En hij gaat uh, uh, weer voor de zaal van de baan. Goed. Hartelijk dank, mevrouw Goslings, voor uw uh, berichten uit Luxemburg. En uh, nu we toch gezellig in Luxemburg zijn, een klein stukje radiogeschiedenis. Ja, dat was de tune van het American Forces Network... de radiozender van het Amerikaanse leger in Europa. En die bestaat 70 jaar. Goedenavond, Peter Koelewijn. Goedenavond. Zat u in de jaren 50 aan de transistorradio gekluisterd voor EFN? Nou, dat was geen transistorradio. En ik moet wel even zeggen dat die, die tune, die je zegt me eerlijk gezegd niks. Oh, ja. maar uh, nou. u, u zegt er was geen transistorradio. Wat was het wel voor radio? Nee, ik ben uh, uh, opgegroeid in Eindhoven ja. en we hadden thuis een viswinkel. En daar moest ik uh, meehelpen op de markt en, en uh, als ik uh, vrij had van school. En wat ik ook, ook moest doen is, is zaterdags alle uh, vispullen schoonmaken. Dus messen, weegschalen, uh, gewichten en al dat soort dingen. Ja. En dat deed ik dan, uh, vooral als het een beetje redelijk weer was, achter op de plaats. En daar stond zo'n oude radio, zo'n oude philips radio. Oké, okay, met zo'n groen toen... oogje. Ja, met zo'n hoogte erin. Ja. En, en daar had ik uh, op zaterdag... Uh, wat konden wij in eind over goed ontvangen? EFN hadden we ja. erop. En wat, wat was er zo... Was er natuurlijk, tussen 55 en, en, en 60 was er uh, heel weinig voor, uh, voor popmuziek voor tieners op, uh, op de Nederlandse radio. Want Alleen dat, tijd voor want, teenagers vrijdag. Want dat was EFN, uh, popmuziek? Ja. ja, dat was... Uh, en vooral zaterdagsmorgens uh, waren... Uh, ja, wat voor de rest van de week uh, hoorde ik het niet zo vaak... omdat ik op school zat... we ja. zaterdagsmorgens sowieso. Uh, en dan was er meestal een zoekplatenprogramma voor, uh, nou ja, voor de soldaten met groeten uit Amerika. En wat die zender uh, uh, had natuurlijk... Die, die, die kregen uit Amerika de meeste uh, up-to-date platen... die in Amerika in de hitparade stonden. En daar hadden, van die platen van de meeste hadden wij in Nederland nog nooit gehoord. Nee. En... en uh, dus ik was er nogal snel bij. Ja. En is dat, ook, is dat ook inderdaad waar u de rock'n'roll hebt ontdekt? Nou, niet daar alleen. Daar, daar speelde Radio Luxemburg ook nog een rol bij. Ja. Wat je, wat je s'avonds, Radio Luxemburg, daar luister je s'avonds naar. Ja, en, en dan toch, uh, heel af en toe kwam er zo'n dus platen Nederland op de radio voorbij. Dus alles bij elkaar... Uh, kreeg je toch wel een beetje een indruk van wat er uh, uh, uh, uh, aan de gang was. Ja. En, en, en ik weet nog wel dat er een artikel, volgens mij stond het in parool... een jaar of 14 of 15. En toen schreven ze een verhaaltje over Elvis... en toen zeiden ze van nou... volgens ons gaat het nooit langer dan een half jaar duren. <lacht> dus die herrie. Maar, maar, maar uh, EFN, daar hoorde ik platen. Uh, uh, daar hoorde ik voor het eerst uh, uh, Wilbur Harrison uit Kansas City... En, en een hele hoop, uh, wat later in Nederland ook nog een hit is geworden... maar ook, ook een hele hoop liedjes die, uh, die ik onthouden heb... Ja. maar die in Nederland nooit doorgebroken zijn. Nee, nou laat, laten we, uh, uh, hoewel u de tune niet uh, kon herkennen... laten we toch uh, die 70 jaar even vieren met een, uh, een verzoekje. Welke platen uit die tijd zou u nog graag nog eens willen horen? Ik denk dat het uit die tijd stamt. Johnny Restivo, The Shape Amin. I can't go, I can't stay, it's your fault, I'm this way I ain't never been in the shape of mine I can't sit, I can't stand, that this feeling is so grand, hoping it never ends Mmm, the shape of you tell me no when you tell me I feel happy, I feel sad But I'll love you all over again I love being in the shape of it I can't go, I can't stay It's your fault I'm this way I ain't never been shape on me I can't sit, I can't stand, this feeling is so grand, home and it never ends, mmm, the shape on me, you tell me no and you tell me yes and you keep my mind around, I'm not gonna ever rest, I'm gonna get you yeah, I feel good, I feel bad, I feel happy. Ja zo klonk dat in de viswinkel in Eindhoven in de jaren 50 Johnny Restivo The Shape I'm In Malta mag geen vluchtelingen terugsturen naar Libië. Dat oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens eerder deze week. Malta wilde die vluchtelingen terugsturen... omdat het sinds de toetreding tot de Europese Unie... net als bijvoorbeeld Lampedusa, te maken heeft met een grote stroom asielzoekers. Tineke Strik is lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks... en deed voor de Raad van Europa onderzoek naar vluchtelingen op Malta. Goedenavond. Goedenavond. Hoe hard was dat uh, voorgenomen vluchtelingenbeleid van Malta? Hoe graag wilden ze daarvan hun vluchtelingen af? Nou, het is al langer een, een, een probleem in Malta. De kranten staan er vaak vol mee. En uh, politici waar ze ook tegenkomen, die beginnen onmiddellijk over dit punt. Dat uh, migranten, vluchtelingen naar hun kleine eilandje komen. Het is natuurlijk maar een dwergstaatje. Ze voelen zich overspoeld in, in hun woorden en ze zijn bang dat er alleen maar meer en meer mensen uit Afrika komen. En dan kijken ze vooral naar Europa en ze vinden dat Europa ze in de steek laat met dit probleem. Ja, Maar eerst even, hoe groot is het probleem? Hoeveel vluchtelingen komen uh, er naar Malta? De laatste tien jaar zijn ongeveer 17.000 vluchtelingen naar hun uh, eiland gekomen... Vorig jaar zijn er rond de 2000 aangekomen. En de premier, die nu uh, eigenlijk aan de alarmbel trok. Die vertelde dat er afgelopen week. in die ene week al 300 migranten zijn aangekomen. Ja. Het seizoen is net weer begonnen, zeg maar. voor de bootvluchtelingen. Dus nu kan het ook redelijk hard gaan met uh, mensen die, uh, die aankomen. En wat hij echt in de kranten. En hoe ook... klein is Malta? Even ja. uh, hoeveel vluchtelingen op hoeveel inwoners? Ja, um, er zijn 400.000 uh, Malta. Mal Maltese? Mm -hmm. Maltesers? Ja, Maltesers, <laughs> ja dus een... uh, En het eilandje ja is zo'n 300 vierkante kilometer. Dus het is eigenlijk, kun je zeggen, dat er uh, vorig jaar met 2000, ja, 1 op de 200 uh, vluchtelingen komen dan uh, binnen. Ja. Uh, 1 op de 200 uh, inwoners. Een vluchteling maar. Uh, ja. per ja. 200 inwoners. En dat is natuurlijk ja. aanzienlijk meer dan in de meeste andere Europese lidstaten. Ja. En, en waar komen die vluchtelingen over het algemeen vandaan? Nou, veruit het grootste deel komt uit Somalië. Dat is zo'n 65 procent. En dan heb je nog een aantal vanuit Eritrea. En dan nog een paar versnipperd over andere landen. En het punt is dus Somalië is al uh, heel erg lang een oorlogsgebied... Uh, waar niemand naar teruggestuurd kan worden. Dus uiteindelijk, ze zitten lang gedetineerd... maar uiteindelijk krijgt een groot percentage van de mensen ook wel een uh, vluchtelingenstatus. Ja, en wat, want uh, dat bedoelde ik eigenlijk met mijn allereerste vraag... wat had, het, had de regering nu precies voorgesteld? Ze wilden iedereen terug gaan sturen? Of? Ja, ze wilden die groepen Somaliërs die waren aangekomen, linearectatuur terugsturen naar Libië met een charter. En uh, daarvan heeft mensenrechtenhof gezegd, dat mag niet. Want uh, in Libië is het nog steeds ook gevaarlijk. Er lopen milities rond en die hebben het helemaal niet op Sub-Sahara migranten. Verdenken hm. ze nog steeds van aanhangers van uh, Gaddafi. En vorig jaar, Malta weet dat dat, dat niet mag... Uh, vorig jaar heeft ook Italië een veroordeling gekregen... toen ze probeerden zonder enig individueel onderzoek... naar de noodzaak van bescherming... ook grote groepen terugstuurden naar Libië. Ja. Dus ja. het was eigenlijk een soort provocatie, kun je zeggen. De premier noemde het ook van... Uh, we want the EU to wake up and smell the coffee. Zo van, kijk nou eens wat hier aan de hand is ja. en uh, help ons. Ja. Aan de telefoon heb ik ook Remco Slik. Hij is hoteleigenaar op Malta. Goeie Goedenavond, minister Slik. Goedenavond. Wat vonden de Maltesers uh, zelf op straat uh, van, van dat idee om vluchtelingen toe te terug te sturen? Ja, dat is heel gemengd eigenlijk. Uh, als ik ja, onder mijn eigen vriendenkring uh, kijk... Uh, zijn er uh, hele felle voor- en hele felle tegenstanders. Hm. En uh, dat is ook wat je in winkels hoort en op straat. Uh, het is wel echt... Uh, ja, het onderwerp waar iedereen het over heeft. Ja. En uh, ja, wij wonen zelf hier in een stad dat uh, behoorlijk labor is. Dus ja, aan de kant van de nieuwe premier staat. Uh -huh. ja, en daar hier is men om, om, al onze buren zijn unaniem, he, he, eindelijk actie. Eindelijk iemand die wat doet ja. Want wat, wat ja. levert het in het, in het dagelijks verkeer, zou ik maar zeggen, voor problemen op voor Malta. Nou ja, dat, dat, dat vind ik zelf eigenlijk betrekkelijk meevallen. Uh, of, of eigenlijk uh, is het helemaal niet zo zichtbaar. Het is, uh, hmm. ja, um, donkere mensen die vallen in Malta wel op. Dat is nog steeds zo. Dat is, uh, het is hier geen meldingpot. Dus, uh, en ik, het is mijn idee dat... Oh jee, ik vrees dat we meneer Oh Oh nee, daar bent ja. Ben ja, Dat was ja, ons ja, maar... idee, dat was... Hoort u mij nog? Ja, ik hoor u weer. Ja, gaat u gang. Oké, okay, oké. Okay. Nou, het, het is mijn idee dat als de vluchtelingen er niet meer zouden zijn op Malta... ...malta een groot probleem zou hebben. Dan oh. zou het vuilnis niet meer worden opgehaald. Dan uh, zou uh, de bouw in grote problemen uh, raken. Uh, want dat is waar de meesten uh, hun werk vinden uiteindelijk. Ja, ja want ze, ze, ze worden niet allemaal uh, meteen in een uh, opvangkamp gezet. Ze, ja. ze, moeten, ze mogen ook werken. Ja, nee, in, in, U hebt gelijk, in eerste instantie komen ze voor een jaar in een opvangkamp terecht. Mm -hmm. uh, daar zitten ze in detentie, daar mogen ze absoluut niet uit. En op het moment dat ze uh, dat jaar hebben volgemaakt, komen ze ja, in een ander soort opvang. Ik ben juridisch niet onderlegd daarin hoor, ik, uh, ik weet ja. de fijne details niet, maar ja. zo, uh, ze komen daar uit. Ja, en vervolgens proberen ze in het reguliere circuit terecht te komen. Uh, ze krijgen geen werkvergunning, geen status... maar ze worden wel geronseld voor werk. Ze ja. hangen op, um, op, op, op, op, op drukke verkeersknooppunten... en daar worden ze opgehaald door ja. boeren, door, door aannemers... door, nou, noem maar op, iedereen die een arbeider nodig heeft. Ja, ja, ja. Uh, ze krijgen 25 euro per dag en ze gaan aan de slag. Ja. Dat is wat er gebeurt. Dat ja. is de praktijk. Mevrouw Strik, um, ik, ik las wel dat er een vrij stevig... Uh, opvangregime is om het zacht uit te ringen op maaltijd. Het is een van de weinige landen die mensen gewoon opsluit. Ja, opsluit. Dat is inderdaad automatische detentie. Uh, zie je Griekenland trouwens ook. Um, en ik denk dat dat ook heel erg is vanuit het idee om te willen afschrikken. Zo van migranten die naar ons eiland komen, die moeten weten... dat we ze gewoon vastzetten. En uh, niet in de malste omstandigheden ook. Ik ben daar ook geweest in, hangar, in een hangar... waar heel veel tegelijk opgesloten zaten. En die omstandigheden zijn echt uh, heel erg beroerd. Nauwelijks toegang tot medische zorg. Uh, geen advocatuur, maar ook uh, soms zelfs ook geen verwarming... Uh, het zijn hele slechte omstandigheden. Ook zelfs als ze uit de tentie zijn en in opvangcentra komen... Ja, dat kun je niet vergelijken met de centra die we hier hebben. Nee. Dat zijn keten uh, waar het dan van alles en nog wat ontbreekt. Ja. Nu zei u uh, dat de premier ook heeft laten doorschemeren... dit was vooral een signaal, zoals dat dan heet, aan Europa. Wat zou Europa moeten doen? Ja, Europa. Kijk, wat we nu hebben in Europa is het systeem dat het land waar de asielzoeker als eerste binnenkomt verantwoordelijk is en blijft voor het asielverzoek en voor de status en uh, de verdere opvang. Um, dat, uh, dat veroorzaakt een enorm uh, conflict tussen de Noord- en Zuidelijke lidstaten eigenlijk. Omdat de Zuidelijke lidstaten vinden dat een oneerlijk systeem. Want ze zeggen van ja, uh, nogal wie dus, dat degenen die aan de buitengrenzen liggen van Europa de grootste. Uh, druk krijgen. En, en dat is ook zo. Het zuiden, ja. Ja, en dat is absoluut ook waar. Um, kijk, bij Griekenland en Italië zie je nog wel dat uh, asielzoekers het lukt om door te reizen mm -hmm. illegaal, om dan toch in het noorden asiel aan te vragen. Bij Malta lukt dat natuurlijk nee, maar dan niet. Dan moeten ze weer op een boot. Ja, ja. precies. Ja. Dus die zitten ook echt vast op dat eiland. Maar dus wat zouden we? Want we moeten ook een klein beetje gaan afhandelen, Maar wat ja. zou Europa moeten doen? Nou, dat systeem, het dubbele dat systeem, verdelingssysteem: kijken of ze dat uh, kunnen herzien. Voordat dat gedaan is gewoon toch een soort verdeling maken. Mensen die daar uh, een status krijgen of bescherming nodig hebben... toch gaan verdelen over de Europese landen. Tot nu toe zijn ze daar niet toe bereid. Maar het is de enige manier om te zorgen dat asielzoekers... ook in Europa de uh, bescherming en opvang krijgen die ze verdienen. Nou, Er wordt al heel lang gepraat over gezamenlijk uh, asielbeleid. Ik help u hopen dat het binnenkort gaat gebeuren. Dank u wel mevrouw, nou moet ik het goed doen. U bent mevrouw Strik en dat was meneer Slik. Zeg, ook bedankt meneer Slik. Dank u wel. La calma Me me dice que me tengo que olvidar. galeries van Gabriel Rios. Het kon jarenlang niet op met de goudprijs, maar de hype rond goud is al een tijdje op de terugtocht en daarmee daalt ook de prijs en flink ook. Het IMF, het Internationaal Monetair Fonds heeft daarom Suriname gewaarschuwd. Suriname gewaarschuwd. Daar moet de nadruk liggen om niet te zeer te leunen op de export van goud. Is goud dan zo belangrijk voor Suriname? Goedenavond Dirk Kruid. U bent emeritus hoogleraar en Suriname kenner. Ja, goed. Goedenavond. goedenavond. <laughs> en Anke Vellinga, onderzoeksjournalist. Ook Hallo. goedenavond. Um, meneer Kruid, verdient Suriname zoveel aan zijn goud? Ja, dat, dat is al een tijdje zo. Het was vroeger een exportland, vooral van de bauxiet. Mm -hmm. uh, dat is steeds minder geworden. Uh, in zo'n beetje rond de begin van de eeuw... Uh, kwam goud weer op? Eerst in de hele kleinschalige mijnbouw, vooral door, Portuge door Braziliaanse. Mm -hmm. uh, Garim Peiros, zo heette die. Uh, goud op de rivier. Ja. Uh, maar onder Venetiaan al is er uh, rond 2003-2004 ook grootschalige mijnbouw uh, begonnen. Open pit mijnbouw naar goud. En er heeft altijd eigenlijk uh, wel een zweem van goudvinding uh, gezeten in uh, Suriname en ook in frans Guyana. Ja, maar hoe, hoe groot is uh, die rol van het goud in de Surinaamse economie? Op dit moment, ik, ik heb het IMF-rapport er maar bij gehaald, ja. uh, dat is... Uh, van de overheidsinkomsten op het ogenblik eh, eh, zes, 67 procent... Uh, en uh, 13%, uh, uh, pardon, 13 procent en 67% procent van de export. Ja. Nou, Dit samen met olie, die ze ook exporteren, het staatsbedrijf uh, Staatsolie... Uh, komt dan neer op 42% procent van het uh, staatsinkomen. Goud is steeds belangrijker geworden. Ja. En uh, de goudsexportatie is dit moment het belangrijkste exportproduct van Suriname. Ja. Anke Fellinger, jij uh, uh, bent kort geleden in Suriname geweest... om de goudwinning daar in kaart te brengen. Hoe ziet dat eruit? Hoe gaat het in zijn werk? Uh, nou, ik heb vooral onderzoek gedaan naar de kleinschalige uh, goudmijnbouw. Ja. Uh, ik ben naar, Stel ik uh, me van die mensen met van die bordjes in het water voor... om te kijken of er wat op de bodem blijft liggen? Ja, die heb je daar inderdaad ook. Ja. Uh, maar het is ook nog wel best wel... hoewel het kleinschalig genoemd wordt, het is ook best wel groot. Uh, ik ben naar één uh, mijn geweest in Maripaston... En daar hebben ze een gebied van 100 hectare bos weg, weggevaagd. En uh, zijn ze met vrachtauto's en grote graafmachines uh, aan het graven. Mm -hmm. En uh, ja, er wordt dan filterinstallaties gebracht. Uh, met hoge drukspuiten uh, wordt er dan uh, water bijgevoegd. En uiteindelijk uh, in een filterbak komt het dan terecht. Waar het dan uh, met kwik uh, uh, wordt vermengd. Met kwik? Ja. ja. Dat uh, klinkt klink niet fris. Dat is inderdaad ook niet fris. Nee. En uh, niet alleen voor de goudzoeker zelf die ermee bezig is, maar het wordt over het hele land verspreid: door, uh, door de lucht en uh, via het water. Ja. Dus dat heeft wel een grote impact. Ja, dus het is uh, ook nog eens een behoorlijk vervuilende in ja. industrie, de goudindustrie. Ja. En niet alleen met het kwik, maar ook uh, de, de vertroebeling van het water heeft. Uh, groot effect op, uh, op, het, uh, op het ecosysteem. Ja. Waardoor er vissoorten uitsterven. Ja. en uh, Aan ontbossing natuurlijk. Ja, En, en bij, bij dat romantische beeld van mij, van die mannen met die zeefjes... Uh, hoort het woord goudkoorts. Kan je het een goudkoorts noemen? Komen er van heinde en ver mensen op Suriname af om daar naar goud te zoeken? Uh, ja, het is wel de laatste jaren uh, gegroeid. Veel, er zijn veel Brazilianen die daar naartoe zijn uh, gegaan... om... Uh, ja, om daar goud te zoeken. Maar ook uh, mensen uit het uh, platteland van Suriname zelf die daar uh, mee uh, bezig zijn. Ja, meneer Kruid, hoe lang uh, speelt dat eigenlijk al? U zei, uh, de, de, we weten al heel lang dat er, dat er goud is in Suriname. Maar hoe lang al? Heb, waar, nou, en waarom dat... wordt het nu pas zo'n ja. grote industrie eigenlijk? Uh. Men heeft altijd een tijd ge, uh, gehad dat, uh, dat er goud was. Zowel in Frans-Bajana als in Suriname. Het is misschien anekdotisch. De Czar van Rusland heeft in de 19e eeuw als arbiter gespeeld... om de grens tussen uh, de beide uh, gebieden te bepalen. En dat ging toen al over de, een, een mogelijke goudvoorraad. Oh ja. en, dat, en dat ging dan zo dat er evenveel in het ene land als in het andere was. Nou, dat zit weer of? in Suriname. Okay. <laughs> ja, dat zit in de Marowijne rivier de grensrivier, maar ook in de bodem van verschillende Dankzij de zijn dan toch maar weer. Ja. Dankzij de zijn is dat gedeelte naar de oude kolonie gekomen, nu al een zelfstandig land gedurende 36 jaar of 37 jaar. Ja, ja. Ja, ja. En hoe komt het dat dat nu pas echt een grote industrie begint te worden? Uh, het zat vooral in de grote op uh, in, in, in, in de bodem maar zodanig dun dat het alleen maar met grootschalige mijnbouw uh, door, door multinationale ondernemingen te winnen is en dat is in de eerste regering uh, Venetia gebeurd mm -hmm. in de, tussen 2000 en 2005. En dan krijg je dus die kwiktoestanden want dat is nou, dan de dat enige is, manier dat om het met name, te Dat halen. is met name de kleinschalige. De grootschalige okay. dat gaat met bulldozers die grote delen van het bos het oerwoud weghalen en langzamer Zeker Dan een, een open pit die langzaam, maar zeker de diepte in gaat uh, gebruiken. Maar de kwik waar waar waar waar aan het over had, dat klopt daar. Uh, ja. En dat is begonnen eind uh, jaren 90, begin 2000, uh, met name met Braziliaanse uh, goudzoekers die lopen gewoon over de grens heen, want die wordt niet bewaakt. Nee. De grensgevier had in de in die tijd uh, zes politiemensen. Uh, en ja, dat, uh, het land is zes keer zo groot als Nederland. Dus Ze liepen eroverheen. Ja. En die, het, het, die deden dat al in het noorden van, uh, van Brazilië. Ja. nou kennen we uh, uit Afrika, Anke, de, de, de bloeddiamanten. Um, hoe, hoe zit dat met het goud? Afgezien van de, van de milieuvervuiling zitten er nog andere kwalijke kantjes aan? Um, nou, zo heftig als in Afrika uh, is het denk ik niet in Suriname. Ehm... Um, wat wel zo is dat het maar een hele kleine groep mensen uiteindelijk echt van, uh, van dat uh, kleinschalige goudmijnbouw uh, profiteert. Uh, de overheid deelt concessies uit aan, uh, ja, aan mensen die dan een vergunning hebben zeg maar, om op uh, bepaalde stukken grond uh, te mijnen. Um, dat is maar een hele kleine groep mensen. Zij verhuren dat wel uh, onder aan arbeiders, uh, lokale Surinamers en Brazilianen. En die staan dan weer 10% van hun winst af aan, aan die Eigenaren. Ja. Um, dus het levert wel veel geld op en voor een klein groepje mensen... en met name ook voor de staat, maar niet, ja. niet werkgelegenheid. Het is niet in die zin ook goed voor de economie dus. Nou, dat ook, het, het heeft wel um, ook positieve kanten voor de, voor de kleine uh, man, zeg maar. Het is een hele dienstensector omheen, om die uh, goudsector. Uh, bijvoorbeeld uh, mensen die quads verkopen, sigarettenverkopers, uh, prostituees ook... Er zijn hele dienstensectoren omheen die er allemaal van profiteren. Wel. Ja, ja. En uh, er is sowieso werk, weinig werkgelegenheid in het binnenland. Dus ja. voor die mensen biedt het ook alweer een kans. Alle beetjes uh, helpen ja. daar. Ja. Maar en, het is wel illegaal. Dus. Ja. En meneer Kruid, nu waarschuwt het IMF dus dat de Surinaamse economie... een beetje te eenzijdig van dat goud afhankelijk begint te worden... en de prijs daalt. Hoe is dat gevaarlijk voor Surinaam? Of kunnen ze het wel aan? Nou. Uh, dat is de waarschuwing die het IMF aan elk Latijns-Amerikaans land geeft. Uh, de Braziliaanse economie, de Argentijnse economie... de Colombiaanse economie, de Venezolaanse economie... dat zijn dus de echte grote landen. De Mexicaanse economie ja. hangen voor een groot gedeelte af... van de export van uh, grondstoffen. Uh, van grondstoffen. Ja. Uh, Suriname... Uh, exporteert goud. Het is belangrijk geworden. Maar Suriname met een, uh, een hele kleine bevolking... waarvan uh, uh, 400.000 ongeveer in Paramaribo wonen... en een totale bevolking van 500.000... waarvan 98% aan de kust woont... Uh, die zal weinig anders moeten doen. Kijk, groot toerisme zullen ze niet krijgen. Het neemt een beetje toe. Maar ja, voor een spotprijs ga je naar het noorden van Brazilië. En dat is leuker, dat is makkelijker en daar is de seks leuker. Ja, maar van die waarschuwing hoeven ze zich dus niet meteen heel veel aan te trekken? Nou, nee, nee. het IMF geeft het oude recept. Uh, men moet uh, meer divisie, uh, diversifiëren. Uh, de staat moet niet uh, een minderheidsbelang nemen in de grote mijnbouw. Uh, en het moet tot duurzame, fiscale dingen komen. Maar het rapport zelf is overigens een 8 of een 9 voor het beleid van uh, de regering Boutersoje. Ja. Het de, de, doet het trouwens beter als Nederland. Het uh, groeit met uh, bijna 5% per jaar, hè? de, de macro-economie. Maar goed, wij hebben dan ook weer geen goud. Wij hebben ook geen goud. Nee. Nee. <laughs> Hartelijk dank, de heer Kruijten en Anke Dank u wel. Ja, dat is het geluid van uh, Lee Towers. Meneer Towers, goedenavond. Ja, dat klinkt heel bekend. Ja, dat klinkt bekend, hè? Ja. En weet u, ook waar het, weet u ook waar het klinkt? Ja, dat klinkt vanuit de kuin. Ja, op de middenstip, hè? Op de middenstip, ja. ja. ja met hoeveel plezier stond u daar? Nog steeds. Aanstaande zondag hebben we de hoge dag weer in de Kuip. Ja. Dan, dan worden de nieuwe spelers weer gepresenteerd. En dan ben ik weer van de partij zoals het is. Ja. Ja, nou, dan is het dus goed nieuws voor u. Want u kunt op diezelfde middenstip blijven staan. Er komt geen nieuw stadion. Nou ja, kijk, er, er is natuurlijk ook niks mis met het oude stadion. Alleen, als je het op lange termijn bekijkt... en je, en je, bent, toe, je bent na verloop van tijd toe aan een nieuw stadion... Uh, dan was mijn mening dat uh, op, op dit moment uh, de kredietcrisis de, uh, de, de bouwprijzen dermate verlaagt voor de bouw van een nieuw stadion. Dat als je daar uh, over 25 jaar mee komt, ik denk dat het dan helemaal niet meer te betalen is. Nee. Dus hoe erg is het voor Feyenoord dat er geen nieuw stadion komt? Nou, ik vind, ik vind het niet erg, maar ik, ik vind het jammer. Ik, de, de, kijk, uh, regeren blijft toch vooruitzien. Uh, je investeert in nieuwe jeugdspelers. En, en je investeert in, uh, in een nieuw stadion. Met een, met een, uh, een ongelofelijke aanzaakkracht, Ook naar nieuwe sponsors. Uh, uh, een nieuw publiek. Uh, een, een multifunctioneel uh, Dat je niet alleen maar in het weekend een vermoordzet kan laten zien. Maar dat je dat, door, de, door de week heen. Ook al andere zakelijke ja. activiteiten met z'n kruid had kunnen doen. Oké, okay. goed. Ja, de politiek heeft vist. Ja. En, uh, ja. Het, is, het, is, uh, het is over. Ik ben er natuurlijk ook verder niet, niet zo wakker van. Want, want daarmee wil ik niet zeggen, na ons zonvloed. Ja. Maar uh, ja. als. Uh, ook als ondernemer kijk ik daarna. En ja. als ambassadeur ja, ja, ja, ja, ja, ja. van, van, van, van de haven van Rotterdam. Ja, meneer Huizing, uh, een we een moeten alle allergrootste havens van de wereld. Ja, meneer Huizing, nou, we ja, moeten het hierbij laten, want uh, meen, de, de lijn is een beetje kilo kilo te slecht. Sorry. We kunnen u niet zo goed verstaan. Dus we gaan, uh, we gaan het hierbij laten. Dank u wel. Uh, ik ga door naar mijn volgende gast, Vincent Bijlo. Cabaretier en vaste columnist bij het Feyenoord Magazine. Goedenavond. Welcome. Ja, ja goeiedavond. Ja, uh, over geluid gesproken, uh, hoe is de ja. akoestiek in de huidige Kuip? Ja, die is fantastisch. Die is echt het beste van heel Nederland. Het dus, hangt daar zo'n, omdat het geluid, dat kan natuurlijk weg, want er zit geen dak op. En, uh, en toch blijft het een beetje bij elkaar. En er is, er is, ik heb ze allemaal getest een keertje voor een voetbalmaanblad, alle Eredivisie-stadion. Oh, ja. En de Kuip heeft toch met glans uh, gewonnen. Ja, en dit is, het is zo'n gezellig... Geluid, op de een of andere manier. Ja, wat het, het is gewoon ook... Uh, in die stenen is gewoon getrokken. 70 jaar winst en verlies en afzien en lijden en, en ellende en gedoe. Dat zit gewoon helemaal in die, in, in die stoeltjes. En, in, en dat in, in... hoor je? Ja, dat hoor je absoluut. ja, ja. Wat, dat, kan je uitleggen wat dan het verschil is tussen het geluid van de Kuip en van de Arena bijvoorbeeld? Nou ja, de Arena heeft natuurlijk een dak. En zelfs al is het open, dan nog zijn er natuurlijk allerlei platen. En de Arena klinkt als een zwembad. Dus je hoort jezelf daar ook heel hard terug. Dus als je iets heel naarsroept hoor je dat ook heel hard terug. Dus dat is ook waarschijnlijk de reden waarom eigenlijk supporters het niet meer aanmoedigen als ze een club een beetje slechter speelt en om zo af... wat ze het staan. <laughs> dan, dan horen ze zichzelf. Dan ja. horen ze zichzelf en denken ze: God, wat zitten er toch allemaal verschrikkelijke dingen te roepen <laughs> eigenlijk. <laughs> ja. ja, En hoe, hoe zou dat in, in die eventuele nieuwe kuip geweest zijn qua akoestiek? Ja, dat, dat heb je natuurlijk niet gehoord. Maar nee. nou, meestal gaat het er niet op vooruit als er een dak op nee, komt. Ik, ik had al bij, bij, bij de directie van Feyenoord geëist... dat we twintig try-out-wedstrijden zouden spelen in de Nieuwe Kuip. Met, met supporters. En dan zouden we en moeten winnen en ook verschrikkelijk moeten verliezen... om te horen hoe dat allemaal klinkt dan. Dus hoe ongelooflijk gevloek en getier en, en gedoe... Hoe dat, hoe dat akoestisch klinkt. En daarop zouden we dan de akoestiek van die Nieuwe Kuip gaan aanpassen aan de wensen van de supporters van het Dat okay, is nou, zo vreselijk belangrijk. Helaas gaat dat ook niet gebeuren. Ik ga door, dankjewel Vincent. Ik okay, ga door graag. naar uh, mijn derde uh, gast, columniste en schrijfster, Carrie. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Nou, ik heb uh, een, een Lee Towers die het uh, wel jammer vindt, maar geen ramp. Ik heb Vincent Bijlo die er uh, gewoon eigenlijk wel blij mee is. Wat, uh, wat vindt u ervan dat er geen nieuwe kuip komt? Oh, zeg alsjeblieft jij. Ja, um, oké. Okay. Uh, <laughs> nee, ik, ik vind het op dit moment is het hele plan natuurlijk een beetje een zepert. Dat is het vervelende. Kijk, ik, ik vind het leuk hoor. Ik bedoel, ik werk op Zuid. En ik zou heel graag willen dat daar een beetje een economische vooruitgang kwam. Maar op deze manier, kijk, als, als het zo'n goed plan is en het gaat zoveel geld opleveren en het levert het, is eigenlijk een gouden, gouden idee. Waarom staan de investeerders dan niet in de rij? Ik denk altijd als je geld moet hebben van de overheid, dan klopt er iets niet aan het hele plan niet. Dus, maar bij fijn euh, ja, wordt zij. Ze, we hadden het allemaal heel goed uitgerekend en we hadden het allemaal ja, helemaal heel goed voor elkaar. 165 miljoen. Ik bedoel als je op dit moment geld gaat vragen aan de gemeente Rotterdam, dan kun je net zo goed caviar gaan bestellen bij de voedselbank. Ik bedoel we <laughs> hebben het niet. Het is er niet. Nee. Het is echt, uh, nee, en ik vind het argument, en, en ik hoor dit bij Litouwers ook weer, en ik vind Litouwers een schat, dus daar gaat het niet om, maar van, we gaan beter voetballen met een nieuw stadion, sorry, maar we voetballen niet met een stadion, we voetballen met elf kanjes, ik heb zelf niet, veel, niet zoveel verstand van, van, van, van voetbal, ik heb meer verstand van overspel dan van buitenspel, zou ik maar zeggen, maar ik denk toch dat je het in de spelers moet steken en niet in de stenen. Nee, en uh, nu, nu komt het er dus waarschijnlijk niet, tenminste ja, de, nou, de, de gemeente heeft dat plan terug. De, ja, komt het er wel? Nou, ik denk dat er zoveel mensen hun geld ingestoken hebben dat er nog wel heel veel gezeurd gaat worden dat het toch door moet gaan. We gaan nu even op vakantie, maar daarna gaat die uh, Erik Gud en Jan van Merwijk gaan natuurlijk weer met uh, volle moed uh, vooruit. Dus ik denk dat we wel op onze hoede moeten blijven. Dat we moeten. Nou, kijk, als het een goed plan is, dan ben ik ook voor. Want het is alleen maar leuk. We, daar gaat het niet om. Maar nu is het gewoon in zeep. Het, zo moeten we moeten het niet doen. Nee. Oké, okay. uh, Vincent Bijlo, uh, nog even. Ik uh, las vandaag in de NRC een, een alternatief plan van een meneer. Dat leek me eigenlijk een gouden gedachte. Je graaft het veld vier meter diep uit en je hebt een schuine rand. En dan kunnen allemaal tribunes op en het kost bijna niks. Ja, dan heb je die extra ring er ook niet bovenop te zien. Nee, dan heb je beneden een extra ring. Zou dat kunnen, akoestisch? Um, akoestisch zou je dan misschien een soort meer een soort trechter idee krijgen. Maar we, ja. het, we, we kunnen het uitproberen. Maar laten we het dan gewoon uh, ergens bij een ander stadion... Uh, bij het Excelsior Stadion, bijvoorbeeld eens dus even uitproberen. te kijken hoe dat klinkt. Bij Sparta kan dat. Ja, ja, ja. ja. Maar wat denk jij? Carrie uh, denkt dat het, uh, dat, dat het nog niet over is, het uh, stadionverhaal? Nee, ik denk het ook niet. Want het, kijk, de belangen zijn natuurlijk zo groot. En er zitten zo ontzettend veel. Uh, zit een enorme lobby. En een enorme druk achter. Nee, dat is nog niet gestreden, natuurlijk. En als ze een alternatieve financiering kunnen vinden. Kijk, het, het, het grootste probleem is natuurlijk. Dat, dat, dat de gemeente niet zo zwaar belast mag worden. Voor de gemeente is er een enorm risico. Er komen enorm veel taken op die gemeente natuurlijk af. Mm -hmm. Dus als het misgaat. En als Feyenoord tegen de tijd dat ze, dat ze in het nieuwe stadion moeten spelen. Oh. Nou ja, weet ik veel. op de 15e, 16e plaats van de Eredivisie staan. Dan is het natuurlijk. Een beetje lullig. Ja. Dus de begroting van de club moet wel meteen omhoog. En dat komt Martin van Geel weer niet waarborgen. Dus okay. het, het rammelde wel een beetje. Oké. Okay. Goed, nou we gaan het zien of het er ooit komt. Hartelijk dank, Vincent Bijlo en Carrie. Oké, okay. vijf voor 12. En ik had het u al aangekondigd, de komkommertijd is aangebroken... en dus gaan ook wij het over de wolf hebben. Want volgens Faunabeheer Nederland was die dode wolf in Luttelgeest. Uh, die al dagen het nieuws beheert, helemaal geen Nederlandse wolf. Die moet daar zijn neergelegd door een of andere lollige pol. Want hij had een bever in zijn maag... en er zijn daar in Flevoland helemaal geen bevers. Onzin dus. Aan de telefoon heb ik Stefan, Steven van der Meijer van Naturalis... die zelf nog in de wolf gesneden heeft. Goedenavond. Goedenavond. En dat vindt u weer onzin, hè, of niet? Nou ja, onzin. Het is net zo speculatief als uh, iedere andere theorie die er over de herkomst van de wolf is. En we hebben in Nederland uh, aardig wat bevers, dus ik zie niet in waarom die niet in Nederland een uh, bever zou hebben kunnen verschalken. Want die had die best kunnen tegenkomen tussen de Duitse grens en Flevoland. Nou ja, misschien is hij wel bij Nijmegen de grens overgegaan en via de IJssel uh, richting Noordoostpolder. Um, daar weten we natuurlijk nog helemaal niks van af. nee. En, dus dus daar, zijn, daar zijn ook nog een heleboel andere mogelijkheden die, die net zo uh, theoretisch kunnen. Ja, maar in ieder geval, deze argumenten van, uh, van faunabeheer, die uh, snijden geen hout, wat u betreft. Nou ja, het zou kunnen, maar um, ik vind het. Ja, een, een beetje een gek verhaal dat iemand met een dode wolf achter in zijn auto uh, uit, uit Polen of Duitsland deze kant op rijdt. En dan hier, uh, dan zou ik wel een leukere plek weten om hem neer te leggen. Ja, dan zou je hem neerleggen? Nou, waar het toch wel wat meer aandacht trekt. Uh, een, een, Zo'n toch redelijk afgelegen plek. Uh, op de Dam of zo? <laughs> ja, ja, bijvoorbeeld. <laughs> Ja, nou, dan hadden we echt nieuws gehad, denk ik. Ja, dan was het, uh, ja, ja, dan was het uh, een stuk opvallender geweest. Vindt u van al het gedoe over de wolf? Uh, ik kan me er wel bij voorstellen. Het is natuurlijk heel erg spannend. Uh, we zitten er al een paar jaar op te wachten en toch een paar wat onbevestigde waarnemingen. Dan is dit wel uh, iets wat de aandacht trekt en de ja. tijd van het jaar speelt natuurlijk mee. Ja. dat is... Uh, ja. En was dit de enige, of denkt u dat er nog meer rondlopen in Nederland? Het zou me niet verbazen. Goed, dan wachten we op het echte grote nieuws van deze zomer. De eerste levende wolf. Dank u wel, meneer Van der Meijer. Ja, dat vraagt dan, Tot ziens. En dit was het Oog van Donderdag. Morgen zit hier Margriet Bransma en zometeen praat Mieke van der Weij... in Kazeluna met hoogleraar Griekse taal en letterkunde Ineke Sluiter. Wat ik nog te zeggen Ont een letztes glas im Steen. En nu mag knus naar jullie warme nestjes. En dank erom. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.